Misschien herinner ik hem toch wel een klein beetje. Goed, goed. En waar heb je hem heen gebracht? Richting Bananeiland. Naar een huis of naar een boot? <gacht> meneer, mevrouw, ik, ik smeek u. U zult die tien pond best kunnen gebruiken, meneer. Meneer, mevrouw, ik breng die hier. Ik, ik ken hem, meneer en Hij komt vaak naar Luxor. Ik breng hem naar een plaats aan de oever van de Nijl, waar een boot wacht. Die boot neemt hem mee. De man op de boot wendt zijn gezicht af, maar ik ken hem. Een heel slechte man. Hij steelt, moordt, doet alles voor geld. Meneer mevrouw, blijf uit de buurt van die man. Als uw vriend meneer Kaden, er ook niet heel slecht is... dan is hij in gevaar. Groot gevaar. Maar Anne, je hebt gehoord wat die man zei... en hoe doodsbang hij zelf was. Die schipper, hoe heet hij ook alweer? Kasim al Talab. Kasim al Talab, dat wil zeggen Kasim de Vos kennelijk een gevaarlijke knaap. Die chauffeur deed echt niet alsof. En jij wilt hem gaan zoeken. Goed, goed. Ja, kijk, het is natuurlijk niet het soort man... dat je graag tot je vrienden zou willen rekenen. Maar hij heeft Steve ontmoet. Ze hadden samen afgesproken. Hij was dus Steve niet vijandelijk gezind. Waarom zou hij dan gevaarlijk voor ons zijn? Jij gaat er veel van veronderstellingen uit. Misschien is Steve in een valstrik terechtgekomen... en was die Casium wel degelijk zijn vijand... Misschien werd hij betaald om Steve te ontvoeren... of om hem een messen in zijn rug te duwen. We moeten nu naar de politie gaan en... Dat hadden we natuurlijk al veel eerder moeten doen... maar nu kunnen we hen in elk geval een aanwijzing geven. Luister, Ahmed. Als Steve een Engels agent is... en als hij ontvoerd is... dan zal degene die hem ontvoerd heeft... zodra hij merkt dat de politie erin gemengd is... Steve vermoorden en zelf ontvluchten. Ik durf dat risico niet te lopen... Maar als zijn vriendin naar hem op zoek gaat, zonder de politie... ...dan zullen ze daar niet erg over inzitten. Maar Anne, is het wel eens bij je opgekomen dat ze jou ook zouden kunnen vermoorden? Klaar ligt de klaarlichte dag. Ach, hou nou toch op. Morgen hebben we vrij en ik ga met de ochtendpond naar Nieuw-Corna... ...en dan ga ik gewoon eens informeren naar de Casinal Ik zal ervoor zorgen voortdurend onder de mensen te blijven. En als je hem dan vindt? Nou, dan doe ik heel onschuldig en naïef. Ik verdenk Steve gewoon van dat hij bij een andere vrouw is. Ik vraag hem een boodschap voor me over te brengen dat alles vergeten en vergeven is. En of hij alsjeblieft terug wil komen. En wat heeft dat in hemelsnaam voor zin? Ik weet het niet. We zullen de resultaten gewoon moeten afwachten. Nou, ik vind het een verdomd stom idee. Misschien dat ik er niet zoveel bezwaar tegen zou hebben als ik mee zou kunnen gaan... Dan zou ik het nog steeds een stom idee vinden, maar in ieder geval een beetje minder gevaarlijk. Maar we kunnen niet alle twee tegelijkertijd weg. Zelfs niet op een vrije dag, dat weet je. Stom of niet, ik ga het proberen. Ja, ik beloof je dat ik heel voorzichtig zal zijn. Maar en? Hé, hey, jullie twee, mag ik er even bij komen? Alsjeblieft, Peter. Op. En probeer haar van haar stomme ideeën af te brengen. Nee, Ahmed. Waarom, wat is er dan van plan? Het is iets tussen Ahmed en mij. Oh. Oh. Achmed heeft niet het recht jou erbij te betrekken. Pieter, heb jij morgen iets te doen? Nou, nee, niks bijzonders. Ik was van plan een beetje in de zon te gaan liggen. Waarom? En staat erop morgen naar Nieuw-Corna te gaan... ...en een man te gaan zoeken die ze nooit eerder heeft gezien. Maar die een uiterst onaangename reputatie heeft. Ik kan niet met haar meegaan... ...en ik kan haar even min tot andere gedachten brengen. Als jij haar ook niet tot reden kan brengen... ...zou je dan misschien met haar mee kunnen gaan. Maar natuurlijk. Dank je. Ik wil me natuurlijk niet met jullie zaken bemoeien, maar als ik als lijfwacht moet gaan optreden, en ik neem aan dat dat het geval is. Inderdaad, alleen is het veel te gevaarlijk voor de. Dan moet ik op zijn minst weten waar het om gaat. Anders zou ik onwillekeurig een fout kunnen maken. En? Nou, goed. Laat mij dan eerst wat kaarten op tafel leggen. Steve Gardener is verdwenen. Dat is zo duidelijk als wat, omdat Anne zich dodelijke zorgen maakt. Is dat juist? Ja. Goed, punt 2. Jullie hebben geen aangifte bij de politie gedaan. Dat betekent dat jullie vermoeden dat inmenging door de politie de zaak alleen maar gevaarlijker maakt. Concluderend, jullie geloven dat Steve in gevaar is. Ook juist? Goed. Achmed, ik kan je wel vermoorden. Nee, nee, nee, nee, nee. Niet boos worden op Achmed. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. Als jij koetkekoet -koet wilt gaan, dan moet er iemand met je meegaan. Nou, hoe heet die man waar we naar gaan zoeken? Hij heet... Cassim al Talab. Mm -hmm. Toen Steve drie nachten geleden hier aankwam, heeft Kasim hem over de rivier gezet in zijn eigen boot. Van wie heb je dat? Ja, van de taxichauffeur die hem van het vliegveld naar de boot van Cassim bracht. Hij gaf ons die informatie voor 10 pond, plus de waarschuwing dat Cassim een wat onprettig mens is. Zijn exacte woorden waren dat Kasim zou stelen of moorden als er maar genoeg geld op tafel kwam. En dat wij uit zijn buurt moesten blijven. Ben je nou nog verbaasd dat ik Pieter erbij betrokken heb? Ja, het spijt me. Ik ben alleen maar zo bezorgd dat ik gewoon niet weet wie ik kan vertrouwen. Ik ben je erg dankbaar dat je meegaat, Pieter. Natuurlijk ga ik mee. Trouwens, waarom zou je me niet vertrouwen? Wat voor moeilijkheden Steve ook heeft, hoe zou ik in zijn hemelsnaam zijn vijand kunnen zijn? Het is ook allemaal zo onwerkelijk. Alsof ik alles droom. Heb jij enig idee van het soort moeilijkheden waarin hij zich bevindt? Enigszins, ja. En als we gelijk hebben, dan zou jij... of Sergei, of mevrouw Wilton... of wie dan ook erbij betrokken kunnen zijn... zonder dat wij daar enig vermoeden van hadden. Met andere woorden... jij gelooft dat hij een spion is? Dat heb ik niet gezegd. Oh, en wat laat je je kennen? Ik geef de voorkeur aan geheim agent. En met geheim agent bedoel jij Engels agent? Ik geloof niet dat ik zo chauvinistisch ben. Hoe het ook zij... Jij gelooft niet dat Steve zich met onfrisse zaakjes bezighoudt. Dat is niet chauvinistisch, dat is persoonlijk. De wereld van de spionage is niet erg fris. Steve is mijn vriend. Mijn minnaar, als je het precies wil weten. Ik ga af op mijn persoonlijke gevoelens. In plaats dat we ons druk maken over loyaliteit en preutsheid... laten we ons eerst eens concentreren op wat ons aan de overkant van de rivier te doen staat. Goed? Niet. Wie zou ik het kunnen vragen? Weet ik niet. Zo so sorry. Kasim Al Talab? Nee, nee mevrouw. Nee, nee, nee. Hij woont hier niet meer. Probeer ergens anders. Niet hier. Niet zo goed. Sorry. Ik verstand. Ik ben niet verzan, sorry. Anna, Arloep Kasim, al tela op jeskun fijn. Maar richje wach iets bij Lizinda. al Bellet Fein. Maar rishi van Jeskun. En is net ja Zeg ik wist niet dat jij Arabisch sprak. Oh, een paar woorden, maar het helpt niet veel. Die man woont hier, maar hij kon me niet vertellen waar het huis van de burgemeester is. Het spijt me dat je je tijd verdaan hebt, Pieter. Drie uur en we hebben niets bereikt. Nou, toch wel enig negatief bewijs. We weten nu dat iedereen een nieuw coronar al-Talab kent. ...maar dat niemand ons gaat vertellen dat dat ook inderdaad het geval is. Dat was duidelijk, ja. Maar waarom? Ze kunnen er toch niet allemaal bij betrokken zijn? Oh, dat is gauw gezegd. De mensen hier zijn allemaal betrokken bij de illegale handel in oudheden. En ze willen hun uiterst lucratieve broodwinning niet op het spel zetten. Maar wat heeft Cassien daarmee te maken? Het is toch alleen maar een gangster? Hij zal wel een van de zware jongens van de zwarte markt zijn. En als hij dat is, dan kent iedereen En is doodsbang voor hem. En als er dan vreemdelingen naar hem gaan vragen... Nou, dan houden ze opeens allemaal hun mond. Maar die mensen zijn toch niet allemaal gangsters? Nee, hey, natuurlijk niet. Ze verdienen alleen wat bij. Maar de echte grote jongens, de knapen die de zwarte markt beheersen... doen echt niet onder voor de maffia. Voorbeeldjes, wat er gebeurd zou zijn als zij het graf van Tutankhamon gevonden hadden. Nou? Nou, zou er toch niet veel in een museum terechtgekomen zijn... In zo'n geval is een knaap als die Kassim heel bruikbaar. Bedoel je te zeggen dat er wel degelijk een nieuw graf gevonden is? Nou, nou niet zo hard van stapel lopen. Ik beweer alleen maar hè, dat er met graf een heleboel geld te verdienen is. Het is tenslotte een oud-Egyptisch beroep. En soms kan het hard toegaan. Daarom raad ik je aan heel voorzichtig te zijn. Heel na weet nu dat wij op zoek waren naar Kassim. En waarschijnlijk weet hij het zelf ook. En misschien zint hem dat helemaal niet. Goed, goed. Ik beloof het je. Ik zal niet meer alleen op avontuur gaan. Jij mag helemaal niet meer alleen zijn, Anne. Zonder Ahmed of mijzelf ga jij niet meer uit. Echt behalve dan naar bed. En dan sluit je wel de deur af. Ik mag dus niets meer doen. Bedoel je dat? Wat gebeurt er dan met Steve? Het spijt me, Anne, maar eens zul je het onder ogen moeten zien. In je eentje kun jij Steve niet helpen. Jij mag het niet eens proberen. De, de politie. Nog één dag. Als hij dan nog niet terug is, dan moeten we de politie wel waarschuwen. Ze zal waarschijnlijk dan naar de politie toe moeten gaan. Ja, dat zal wel. Dat is volgens ons onaangenaam. maakt ja. ons werk er niet makkelijker op. Alsof ik dat niet weet. Verdomme selk. waarom lieten we Steve Gardner zo door onze vingers glippen? Peter, een oude vriend en nog oude vijand. <laughs> er zijn momenten geweest dat je mij door de vingers bent geglipt en andere momenten dat je mij onmogelijk kon vasthouden als het niet zo geweest, dan zou nou een van ons beiden dood zijn. Want ons vak bestaat nu eenmaal weer de gratie van fouten. En in ons geval, wiens overleven is dan de grootste fout? <laughs> dat voor mij natuurlijk, omdat ik wat ouder ben dan jij, hè? en daardoor wat vermoeider en wat cynischer. <laughs> onze fout in het geval van Gardner was dat wij geen derde man hadden die hem had kunnen volgen. Dat konden dat nog eenmaal niet, gezien onze status van vreedzame toeristen. En wat niemand kon voorzien was dat Kruijner zo stom zou zijn om zijn groep in de steek te laten. En hij blijft verdomme werken. Ofwel hij is een groot amateur, ofwel hij is iets uiterst slims van plan. Of, of hij is dood, ja. ja of, of, of. Ja. Ja. Welke van de drie mogelijkheden is de juiste? Ja, maar wat doen we eraan als de politie erbij betrokken wordt? Ik blijf me voorlopig met een kleine handeltje. En jij gaat je verder met de lieftallige Anna bemoeien. Dat is goed. Moet je eens kijken. De gins. Tja. Amenti. Het land van de doden. Ja. Maar ergens is er nog leven. Gevaarlijk leven. Ik heb jou al eerder gezegd, Inge, dat je je niet zo opvallend moet kleden. Je valt te veel op. Zodra je hier in de buurt bent, dan trek je een gari bij aan. Bij deze temperatuur. Maar goed, ik heb gedaan wat je zegt. Ik heb dat smerige ding aangehouden totdat we ver genoeg waren. Is het waar, heer Kastens. En je houdt het aan tot je hier in de tombe bent. En jij zorgt ervoor, Hans. <laughs> gaat tegendoor een stief helpen, Hans. Er moet van niet wel aardig verscheept worden. Jawohl. Je houdt stief anders wel aan het werk, hè? Zijn kennis van antiquiteit is minimaal. En zijn inzicht in spionage nauwelijks onmenswaardig. Jouw speelgoedje is vrijwel waardeloos, Inge. Hij is anders niet waardeloos voor mij, tot nog toe. Had hem wel langer te weg moeten rammen toen hij zich zo onhandig begon te gedragen. <laughs> In mijn gezelschap is hij overigens verre van onhandig. En wanneer hij ophoudt mij te amuseren, zal ik wel met hem afrekenen. En dat zou ook wel eens heel amusant kunnen zijn. Tot dat moment lijkt het me nuttig dat hij zich veilig waant, kunt. Ik verwen je te veel. Ik ben je enige zuster en ik heb dus recht op een beetje verwennerij. Anders zou je iemand anders je menselijke kanten moeten laten zien. Ja, ja, ja, ja, zo is het wel goed. Heb je nog iets te vertellen? Ja, het meisje is de hele ochtend in Nieuw-Corna geweest. Ze vroeg naar Kasim en ze was in gezelschap van een Engelsman. Kasim? Heeft ze hem gevonden? Het was allemaal nogal uh, amusant. Wat was amusant? Kasim stond zelf aan de kade om iemand van de pont te halen. En hij was de eerste die ze aansprak... Toen hij luidkeels ontkende iets over die kassing te weten... wist natuurlijk iedereen onmiddellijk dat hij niet gevonden wilde worden. Daarna durfde niemand in koor haar te helpen. Ach, gezien de reputatie van de vos zouden ze dat toch al niet graag gedaan hebben. Ja, dat heeft het inderdaad zijn komische kanten. Wat weten we van die Engelsman? Ja, kennelijk maakt hij deel uit van haar reisgezelschap. Ze is nogal aantrekkelijk... en ik geloof dat zijn belangstelling voor haar louter en alleen erotisch is... Aan de andere kant spreekt hij een beetje Arabisch en lijkt hij me nogal goed geïnformeerd. Zo. Ik zal wat inlichtingen laten inwinnen. Hoe heet hij? Ze noemt hem Pieter. Zijn achternaam ken ik niet. Hij is ongeveer 1,75 meter lang, weegt ongeveer 70 kilo, bruin haar, blauwe ogen, atletisch gebouwd. Ja, ik zou zelf al voor hem kunnen vallen. Ja, we hebben nog geen tijd voor dat soort grapjes zingen. We weten dat Sergej Baikov ons op het spoor is. En die stomme handelaar heeft hem een ring van haar de achter verkocht. Als ze met z'n tweeën zouden zijn. Heel verstandig van u om me deze ring te laten zien, meneer Baikov. U realiseert zich het belang ervan, nietwaar? Natuurlijk. Laat u morgen maar aan meneer Morgan zien. Ik geloof dat hij erg geïnteresseerd zal zijn. Oh ja. Ja, ik ben weliswaar niet zo deskundig als jullie, maar. ik... Ik geloof dat hij echt is. U heeft gelijk. En het zegel? Ja. Nou, een van de Rameses, maar ik zou niet weten welke. Rameses de Achtste. Mij onbekend. Twintigste dynastie. Vlak voor een periode van grote onrust. Zijn graf is nooit gevonden. Misschien is het graaf gebleven. Mogelijk. Het belang van deze ring is nu dat er geruchten gaan, op de zwarte markt wel te bestaan, dat zijn graf gevonden is. ...en dat de inhoud naar het buitenland wordt gesmokeld. Mijn vriend inspecteur Dessouki is met die zaak belast. Heeft u hem wel eens ontmoet? Dat geloof ik niet. Nee, ik ook niet. Ja, tot nu toe is hij er niet in geslaagd... ...die geruchten bevestigd te krijgen. Maar nu ligt de zaak anders. Aangezien deze ring... ...de eerste tastbare bevestiging van die geruchten is. Allemachtig. U heeft hem bij een handelaar gekocht, meneer Bajkov? Hier in Luxor? Inderdaad. En wie was dat, als ik zo vrij mag zijn naar de vragen? U brengt mij in een moeilijke positie, meneer Serri. U bent vertegenwoordiger van het ministerie van Oudheden. En als ik u de naam van de handelaar geef, is het uw plicht om onmiddellijk te arresteren. Aan de andere kant, als ik zaken met hem blijf doen en ondertussen u op de hoogte houd, dan is het mogelijk dat we meer en beter bewijsmateriaal in handen krijgen. Wij zouden hem niet onmiddellijk arresteren, maar... ...onopvallend in de gaten houden. Ja, maar dat doe ik al. En geloof, meneer Siri. Ik sta aan uw kant. Misschien is het weet u wat, meneer Siri? Waarom stelt u mij niet voor aan uw vriend inspecteur Desuki? Dan kunnen we de zaak in alle rust met hem bespreken... ...en een gezamenlijke koers uitzetten. Een goed idee. Ik zal hem meteen al Ik hoop dat jij weet wat je doet. Ik weet bijzonder goed wat ik doe, maak je maar niet bezorgd. Als de politie erbij betrokken moet worden, dan is het beste dat wij daar van meet af aan ook bij betrokken zijn. Op deze manier hebben we een excuus om nieuwsgierig te zijn. Ja, dat is allemaal mooi en prachtig als het alleen maar om smokkel van oudheden zou gaan. Als dat het geval was, dan zouden jij en ik hier niet zitten, beste vriend. Je hebt er weer gelijk. Op deze manier houden wij de touwtjes in handen. En als ons aspect van de hele zaak aan bod komt, dan kunnen we tot actie overgaan zonder dat die... Als ik toeriste was in plaats van een werkende vrouw, dan zou ik hier de hele dag kunnen liggen. Mm -hmm. Als je een toeriste was, dan zou je binnen een mum van tijd verbrand zijn. De zon is hier niet misselijk. Je hebt gelijk. Er zijn voordelen verbonden aan het werk in het Midden-Oosten. Je wordt geleidelijk aan mooi bruin. Ja, maar er zit ook een nadeel aan. En dat is. Als jij al jouw kleren uit zou trekken, hou je toch dat natuurlijke bikinietje? Dat gaat jou niet aan. Ik wou dat het me wel aanging. Mijn kamer heeft een klein balkonnetje waar niemand je zien kan. Behalve jij natuurlijk? Behalve ik natuurlijk. Ik ben een rot meid. Waarom? Nou, omdat ik je aardig vind en als alleen... Jij die... blijft aan Steve denken. Hm? Ja. Ja, en zolang dat het geval Sorry. is... Sorry, ik had je niet moeten plagen. Wie plaagt wie? Ik zei toch dat ik een rotmeid ben. Nee. Nee, jij bent een natuurlijke vrouw. En dat is alleen maar bijzonder gunstig. Jij bent veel te aardig... Hallo Anne. Oh hallo Ingeborg. Dit is Pieter. Hallo Pieter. Hallo. Pieter en verder? Morgen. En wat doe jij voor de kost Pieter? Behalve met Anne in de zon liggen. Ik pomp water van punt A naar punt B. En daar word ik zelfs voor betaald. En jij? Ik doe een onderzoek. Ja. Dat kan van alles zijn. Inderdaad, Peter. Inderdaad. Zullen we naar binnen gaan, hè? Je hebt lang genoeg in de zon gelegen. Dat was nogal abrupt. Ja, sorry. Dat soort vrouwen. Ik dacht dat jij van natuurlijke vrouwen hield. Dat mens weet niet eens wat natuurlijk is. Ze is van top tot teen berekenend. Mm, maar daartussenin zitten heel wat schitterende vormen. Het is een zwarte mamba. Goed, goed, maak je niet druk. Het is gewoon een vrouw die naar ons toe kwam lopen en jou een beetje begon te plagen. Ach ja, dat is ook alles. Trouwens, ik mag haar ook niet. Sergej ook niet. Hij noemde haar een mooie, maar uiterst gevaarlijke femme fatale. En Sergei beschikt over een grote dosis mensenkennis. Ik zou er maar een beetje uit de weg gaan, als ik jou was. Ik dacht dat ze gevaarlijk was voor mama. Toch zou ik maar uit de buurt blijven. Ja, wat gek eigenlijk. Ik kreeg even de indruk dat ze jou kende. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Het type wel, maar hij niet. Goed, goed. Ik geloof je. Het is overigens een onderdeel van de methode. Een soort intimiteit scheppen. Kom in mijn web, zei de spin. Dus je zou haar nooit op je balkon uitnodigen? Ik moet er niet aan denken. <laughs> Sorry. Dat was een beetje gemeen. Uh. En? Ja, Pieter? Uh. Ach, nee. Nee, nee, niks. Ah, goedenavond, juffrouw Selby. Ach, inspecteur Dasuki. Gaat hij toch zitten? Dit is de heer Morgan. Pieter, mag ik je even voorstellen aan inspecteur Dasuki? Hoe maakt u het? Hij is me erg te wille geweest. Er was er vorige keer een camera gestolen. Binnen de twee uur was hij weer terug. Ik wou dat ik altijd zoveel geluk had. Prettige kennis met u te maken, meneer Morgan. Gaat u toch zitten, inspecteur? Nou, even maar.